5 uur. Dit is Radio 1 met Tim Overdijk En met nieuws over het teruggetrokken Koningslied. Dat is wat we verwachten het komend uur. Want wat gaat er nu wel gebeuren op 30 april? Eerst door op Meges met het NWS Journaal. Advocaat Bram Moscovic is definitief uit het ambt van advocaat gezet. Het Hof van Discipline in Den Bosch verwierp alle bezwaren... die Moscovic had ingebracht tegen de uitspraak van de Raad van Discipline. Het Hof is dan ook van oordeel dat de Raad en op goede gronden tot schrapping heeft besloten. Het Hof bekrachtigt dan ook de beslissingen tot schrapping in alle zaken. De voorzitter rekent het Moskovic onder meer aan dat hij informatie over cliënten niet wilde delen met de deken van de Orde van Advocaten. Ook heeft hij zich contant laten betalen en niet voldaan aan de eis dat hij jaarlijks cursussen moet volgen. Het verweer van Moskovic dat hij een ouderwetse advocaat is, gaat voor het Hof niet op. Moscovici wilde meteen na de uitspraak geen inhoudelijke reactie geven. Maar doet dat later wel, zei hij tegen verslaggever Matthijs van der Wiel. Uh, wat ik daarvan vind, dat, uh, dat zal ik half mei proberen uit te leggen... als ik een persconferentie geef. En dat is nou precies ook een van de redenen waarom ik geschrapt ben. Om dit soort mensen had ik het toch niet meer leuk gevonden in dit vak. Zometeen een uitgebreide bijdrage van Matthijs van der Wiel vanuit Den Bosch. Premier Rutte is vanmiddag in Den Haag getuige geweest... van een ongeluk met dodelijke afloop. Rutte verleende bijstand aan een vrouw... die met haar fiets onder een vrachtwagen was gekomen. De chauffeur wilde op dat moment rechtsafslaan. Omstanders verleenden eerste hulp. De vrouw overleed ter plekke aan haar verwondingen. Rutte heeft als getuige een verklaring afgelegd bij de politie. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. In de Russische stad Belgorod heeft een man zeker zes mensen doodgeschoten. Onder de slachtoffers zijn twee meisjes van 14 en 16... De schutter zou eerst in een winkel voor jachtbenodigdheden drie mensen hebben gedood. Twee mensen zouden op straat zijn doodgeschoten. De dader is gevlucht, zijn identiteit zou bekend zijn. Belgorod ligt in het zuidwesten van Rusland, tegen de grens met Oekraïne... en heeft zo'n 400.000 inwoners. De voorzitter van het Franse parlement heeft een dag voor de stemming over het homohuwelijk... een dreigbrief met poeder ontvangen. Volgens de afzenders, tegenstanders van het homohuwelijk, is het buskruid. In een begeleidend schrijven eisen ze dat de stemming wordt geschrapt... U heeft oorlog gewild en gekregen, stond in de brief. In Frankrijk is veel verzet tegen het homohuwelijk. Gisteren gingen tienduizenden Fransen in Parijs de straat op. Het parlement keurt het homohuwelijk morgen hoogstwaarschijnlijk goed. In het Gelderse Loenen hebben dieven vrijdagnacht geprobeerd... het polar Bear monument te stelen. Passanten zagen zaterdagochtend dat het beeld omver was getrokken. De sleepkabel die de dieven hadden gebruikt zat nog om het beeld. De politie heeft geen goed woord over voor de daders. Het toont geen enkel respect voor uh, hetgeen er in de Tweede Wereldoorlog is gebe gebeurd. En wij zijn voor de organisatie die dit beeldje uh, heeft uh, laten plaatsen... enorm blij dat Dieven het niet hebben kunnen stelen. Het Polar Bear Monument is een eerbetoon aan de Britse eenheid... die Loenen op 16 april 1945 bevrijdde. Omdat dit regiment destijds op IJsland was gevestigd... werd een ijsbeer als symbool gebruikt. Het is de bedoeling dat het op 5 mei weer op zijn sokkel staat. Het weer geleidelijk meer bewolking. Vannacht en morgen trekt er een storing over van noordwest naar zuidoost met wat regen. De loop van de dag breekt dan de zon weer door. Het wordt 12 tot 17 graden. Woensdag blijft het droog. En dan wordt het nog wat warmer. En nu gaat het eraan toe op de Nederlandse wegen. en Niet al te best, Tim. Behoorlijk wat ongelukken in deze avondspits. Onder meer op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch. Er staat tussen knooppunt Eckersweijer en Bokstel 10 kilometer stil. De linkerrijstrook is dicht. Bij Rotterdam ging het een tijdje geleden al mis op de A16 vanuit Breda. Tussen Ridderkerk en de Van Brene-Noordbrug 5 kilometer. Door een ongeluk met een vrachtwagen op de hoofdrijbaan zijn twee rijstroken dicht. De problemen op de A16 naar Breda zijn zo mogelijk nog groter. Er staat tussen Hendekido Ambacht en Knoopend Klaverpolder 15 kilometer file. En dat komt omdat de A17 dicht is naar Roosendaal. Daar is een ernstig ongeluk gebeurd met twee vrachtwagens. En die afsluiting van die A17 gaat nog de hele avond spits duren. Dus het verkeer richting Roosendaal moet dus omrijden. Dat kan via Breda over de A16 na die file en de A58 via Etteleur. Dan de A20 naar Gouda, na een ongeluk bij Rotterdam Centrum, 4 kilometer. En de A28, Utrecht naar Amersfoort, bij Soesterberg 4... door een ongeluk met twee vrachtwagens. Twee rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Hilversum over de A27 en de A1. Wijnand, dankjewel. Bram Moscoviets zingt een toontje lager, dat zo direct. U wilt toch ook een duidelijk pensioen voor uw werknemers? En dat tegen lage kosten en zo eenvoudig mogelijk? Ontdek Be Frank...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 Samen voor Oranje. Het feestelijke mezingconcert voor ons koningspaar. 30 april. Ahoy Rotterdam. Met optredens van onder andere Lee Towers. Anita Meijer. Alain Clark. Lisa Lois, Rowan Hazen. Paul De Leeuw. Marco Borsato. En Treintje Oosterhuis. Ga voor meer informatie en kaarten naar ticketservice.nl Nou nou, tegels zetten? Jaha. jouw klus verdient een echte vakman.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 NOS Radio 1 Journal met Tim Overdijk. De zeven over vijf, goedemiddag. Advocaat Bram Moscovies, levenslang geschorst of wie ergens spijt van heeft. Ik valt eigenlijk wel mee waar ik spijt van heb. Ik zeg niet dat ik het niet erg vind. Ik vind het uh, buitengewoon triest dat ik het vak niet mogen uitoefenen. want het gaat door mijn aderen. Zal het ook altijd blijven gaan. En daar ging hij aangeslagen en toch ook nog steeds strijdbaar... want ze zijn nog niet van hem af. Bram Moscovits, jarenlang een van de bekendste en meest spraakmakende strafpleiters van het land. Bram Moscovits, Bram Moscovits, Bram Moscovits, Bram Moscovits, Bram Moskowicz. Hij was Bram de bekendste advocaat van het land, van niet van het scherm te bronzen, Bram zolang het hem uitkwam. Bekend dankzij zijn vader, zijn leermeester... de beroemde strafpleiter Max Moskowitz. Ik zou liever willen dat mijn vader zou denken... dat is een goed mens, die bram. Bekend vooral ook vanwege zijn bekende klanten. Niks in deze zaak is toeval. Willem Holleder. Dit gaat, dit, dit, dit gaat de boeken in, dit. Daisy Woudersen. Vandaag, voorzitter verdedig ik een dissident. Geert Wilders. Een bekendheid die werd versterkt... door zijn uitstraling, de glamour. Dat zeggen ze dan wel voor mij, dat ik wat ijdel ben. Dure pakken, snelle auto's, mooie vrouwen. Er moet worden vrijgesproken omdat de wet dat voorschrijft. De bekendheid niet zozeer omdat hij zoveel zaken won... Collega's schamperen daarover. En veel noemen hem geen topadvocaat. Er moet worden vrijgesproken, omdat het recht dat voorschrijft. Maar hij werd wel door vriend en vijand geroemd om zijn manier van pleiten. De dictie, het taalgebruik. Mag ik de rechtbank danken voor alle geduld die ze heeft gehad vandaag? In 2007 ging het voor het eerst mis. Hij moest de verdediging van Willem Holleder neerleggen. Omdat hij tegelijkertijd Willem Enstra, een slachtoffer van Holleder, had bijgestaan. Dat zijn gewoon maffiamaatjes. Van de rechter mocht Jurt Kelder dit zeggen. Moscovits was woedend. Het is infaam en het is abject. Ja, dat zeg ik over een vonnis. In de jaren daarna was Moscovici een tijd lang minder zichtbaar. Tot het Wildersproces. De eerste rechtszaak die integraal en live op televisie werd uitgezonden. Hij doet een appel op de rechtbank om hem en anderhalf miljoen ja. Nederlanders met hem. De mond niet te snoeren. En de afgelopen maanden ging het niet meer om zijn zaken. maar om Moscovici zelf. als hij in het nieuws kwam. De defensie van meneer Moskowitz was amateuristisch. De tuchtzaak die het einde inluidde. Hij heeft lak aan onze regels. Hij heeft lak aan zijn cliënten. De bekendste advocaat van het land is geen advocaat meer. En dat lot werd bezegeld vandaag bij het Hof van Discipline in de Bosduis. Daar is Martijs van der Wiel. Martijs, we herinneren ons de snoeiharde woorden van de Raad van Discipline, de lagere tuchtrechter. Vanmiddag hoorden we het Hof van Discipline. Kreeg Moscovici er op dezelfde manier van langs? Het was maar een hele korte uitspraak en de woorden waren misschien iets minder hard maar de boodschap was dat wel. Alle verwijten van de ex-cliënten en van de deken zijn en blijven gegrond. Het hof bevestigt alles wat de raad van discipline destijds besloot en het hof was ook echt helemaal niet onder de indruk van het verweer dat Boskovits hier twee maanden geleden voerde bijvoorbeeld over de rommelige administratie het ontbreken van kwitanties en van jaarrekeningen Een van zijn argumenten toen was ik ben een man, ik heb geen smartphone en ik heb geen verstand van computers. Nou, dat veegde de hof van tafel. Zijn beroep op ouderwets gedrag verwerpt het hof. Een advocaat dient ervoor te zorgen dat hij op een correcte wijze praktijk voert. En ook het uh, argument, het, het verhaal van Moskovits dat hij zijn leven aan het beteren was, zijn toezegging... dat hij werk was aan het, aan het maken was van zijn opleiding... dat hij zijn administratie aan het verbeteren was... en dat hij geen contante betalingen meer zou doen... en zijn, en zijn, uh, zijn argument dat hij een belangrijke staat van dienst heeft als advocaat... ook dat werd allemaal van tafel geveegd. Het hof acht hetgeen de advocaat na de beslissing van de Raad heeft gedaan, onvoldoende om daaruit te kunnen afleiden... dat de advocaat nauwgezet en zorgvuldig in financiële aangelegenheden zal gaan optreden. Ter gelegenheid van de mondelingenbehandeling op het 21 februari jongstleden... heeft het Hof moeten constateren dat met geen van de klagers die financieel gedupeerd waren... een regeling is getroffen, ook ontbraken nog steeds jaarstukken. Geen verbetering te verwachten. Alle klachten blijven gegrond. De schrapping blijft staan. Het is over en uit. Het is dus over en uit. Je sprak met Moscovici zelf. Een half uurtje geleden hoorden we hem uh, uh, tegen je praten. Ik kan me niet voorstellen dat hij in stilte gaat verdwijnen, Matthijs. Nee, hij zal nog van zich laten horen. Hij wilde nu nog niet echt inhoudelijk ingaan op deze uitspraak. Hij zal 15 mei een persconferentie geven. Maar goed, ik zeg er meteen bij, het zal niks veranderen. Zijn baan krijgt hij niet terug. Misschien gaat hij dan om zich heen slaan. Hij was nu duidelijk wel weer heel kritisch naar de mensen... de, de advocaten en rechters die, uh, dit hof, uh, die, die dit hof vormen. Hij zei, hij had het over deze mensen. Was absoluut niet te spreken over de toon. Goed, het is allemaal de vorm. Uiteindelijk zal het niet meer uh, veel veranderen. Bram Moskowit... Iets uh, geëmotioneerd was hij niet. Kan ik ze misschien uh, uit het veld geslagen, zou ik dat wel kunnen zeggen. Uh, triest, je hoorde het hem zeggen, hij vindt het triest wat er gebeurd is. Hij zegt, ik heb echt mijn best gedaan om in een relatieve korte periode... binnen de grenzen die er waren, te doen wat ik kon om mijn leven te beteren. Het is uh, me niet gegund. En ja... Het was wel heel mooi om te zien hoe hij dan genoot van de mensen die hier naartoe waren gekomen. Om hem een hart onder de riem te steken. Mensen die stonden te klappen zelfs. Een meneer die met bossen bollen aan kwam zetten. Om hem die mee te geven voor thuis als hij straks uh, naar huis gaat. Uh, hij genoot heel erg van die steun die hij kreeg. En was toch wel weer in staat om ook weer een grapje te maken. En op, op een charmante manier te proberen iedereen te woord te staan. Met een glimlach. Jammer, maar, maar is een, charmant, een charmant, bittere glimlach. Charmant of niet, het, het is wel einde verhaal. Want hij geeft een Volgens mij een persconferentie, hij mag morgen niet meer aan de slag aan het advocaat. Het is dus voorbij, toch? Uh, nu al niet meer. En Je weet, uh, vorige week gaf hij, uh, hield hij een pleidooi in een zaak in de rechtbank in Amsterdam. En toen zinspeelde hij daar al op. Dit is uh, waarschijnlijk mijn laatste keer, zei hij. Hij wist waarschijnlijk wel dat, dit, uh, dat hij erin zat, dat hij eraan zat te komen. Het was de laatste keer. Vanaf nu mag hij nooit meer zijn toga aantrekken. Ja, op verkleedfeestjes, maar nooit meer in de rechtbank. Matthijs van der Wiel vanuit den bos. dank je wel. Bijna de Zwaan, bij de AWB. Ja, moeizame avondspits door een aantal ongelukken. De twee grootste pijnpunten die zitten in het zuiden op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch. Tot aan Bokstol 10 kilometer stilstaan. De linkerrijstrook is dicht. De A17 van Dordrecht naar Roosendaal blijft nog tot 8 uur vanavond dicht bij knopend Klaverpolder. Na een ernstig ongeluk loopt helemaal vast op de A16 daardoor vanuit Rotterdam. Verkeer van Rotterdam naar Roosendaal moet dus omrijden via Breda over de A58. In de ochtend en avondspits, het NOS Radio 1-journaal. In Leiden zijn vandaag de middelbare en mbo-scholen dicht geweest vanwege bedreigingen die geuit waren op een internetforum. Iemand had gedreigd om op een school te gaan schieten. Aan de telefoonwoordvoerder van de politie in Leiden, Wim Hoonhout. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Er was een verdachte aangehouden. Wat kunt u daarover vertellen? Nou, dat deze verdachte nog steeds uh, vastzit en wordt verhoord om te zijn mogelijke betrokkenheid bij de bedreiging op de scholen. En is het inderdaad de jongeman die uh, op de school, de Britse school, in Voorschoten heeft gezeten? Tot nou, ik heb inderdaad ook al die, die berichtgeving gehoord, maar ook deze verdachte heeft recht op zijn eigen privacy. We zijn nogal terughoudend geweest in het communiceren rond deze aanhouding. Ik heb alleen bevestigd dat we mannen hebben aangehouden. Het heeft ook te maken met zeg maar, de status van het onderzoek en onze verdenking. Hè, anders te formuleren, we hebben niet de overtuiging dat we daarmee ook de juiste verdachte als het gaat om de bedreiging binnen hebben. Wat bedoelt u daarmee? Ah, zoals ik het stel, deze dag is aangehouden op basis van een verdenking. Dat nu zijn rol en betrokkenheid rond de dreiging wordt onderzocht. En dat we nog uiteraard nog verder aan het regeren zijn op mogelijke andere verdachten. Want deze persoon die is aangehouden is niet degene die het dreigement feitelijk heeft geuit op dat internetforum? Nou, dat wij dat vooral ook verklaren aan de politie, wat hij daarbij voor rol heeft gespeeld. Ja, maar het is nog, uh, nog te vroeg om te veronderstellen dat we daarmee nu de juiste verdachte binnen hebben. Laten we eerst maar eens even kijken wat hij te verklaren heeft. Want als ik goed naar u luister, bent u ook in uw onderzoek natuurlijk wel op zoek naar iemand die die feitelijke tweet heeft, heeft, uh, heeft gepost op dat internetforum. Die, die is niet aangehouden, die persoon nog. Nou ja, we hebben één verdachte aangehouden zoals ik net aangaf. En Het is nu zaak om te bepalen of deze verdachte ook zeg maar de verdachte is. Nou, daar is het onderzoek op gericht. En ondertussen gaat het in in alle... ...hevigheid, om het maar zo uit te drukken, nog, nog voor. Wat betekent dat in alle hevigheid? Want we begrijpen natuurlijk ook hulp krijgt vanuit Amerika en andere landen. Nou ja, dat betekent dat hier al sinds gisteren een staf... gratis bijzonder optreden is geformeerd... Hè, ...waarin allerlei processen zijn ondergebracht. Hè. Communicatie als één, maar de allerbelangste natuurlijk uiteraard... ...de opsporing, de handhaving, de openbare orde, informatie. Dat zijn hele belangrijke pijlers. is een onderzoek. Ja, al deze pijlers bij elkaar moeten uiteindelijk... Op tafel ja, kunnen brengen. Waar we als politieorganisatie mee verder kunnen. Gaat de scholen morgen weer op? Nou, we hebben straks om half zes hebben een driehoek waarin we een aantal scenario's en een aantal aspecten van het dagonderzoek voor de driehoek voorleggen. En het zal het aan de driehoek zijn om daar ook keuzes in te maken. Goed, als daar nieuws uitkomt, dan spreken we u graag weer Wim Hoornhout van de politie en Leiden. Dank u wel. We blijven leiden, want Josephine Trehe is daar de hele middag... op zoek naar meer scholieren. Als het goed is ben je in een hamburgerrestaurant aangekomen. Het is uh, kwart over vijf. Uh, hoe is de sfeer daar, Josephine? Ja, rustig nu. Maar je, je, de hamburgerketen... ik dacht, hier zitten natuurlijk veel scholieren. En dat zie je ook. Ze hebben een groot terras hier buiten. Ik ben nu even binnen. Maar uh, sowieso door de hele stad... Hè, als je loopt, zag je toch overal van die groepjes uh, scholieren... die lekker in het zonnetje zitten. Maar ik zit hier met Mitchell... Ook een scholier, hè? Ja, klopt. Uh, aan het ROC Leiden. Lekker vrij vandaag? Ja, lekker vrij. Zo kan je het zeggen. Hoe ging dat? Uh, nee, ik werd wakker en ik kreeg een e-mailtje... Uh, en een bericht uh, van mijn stagebegeleider... dat de school dicht was, dus dat ik niet hoefde te komen. En, uh, toch ben ik alsnog gegaan, uit nieuwsgierigheid. en uh, nou, Toen trof ik een afgezette school uit aan... Uh, ja, met een paar politieagenten erbij... En uh, nou, ik kreeg verder geen informatie. Ik moest maar de trein terugpakken. Dus uh, ja, dat was een beetje gedeelte met school. Ja, want ik heb jou gevonden via Twitter. Want jij schreef iets over Fortune. Dat is ja. die website waar die bedreiging op stond. Hè? Ja. Waar dit allemaal door is ontstaan. Wat is dat voor website? Uh, het is een hele open wereld. Waar mensen eigenlijk ja, hun uh, mening of uh, interpretatie van een onderwerp uh, posten. En zo uh, proberen ze eigenlijk... Uh, ja, een soort van mini-onderzoekje te starten naar iets, naar een plaatje. En uh, zo gaat iedereen een beetje zijn informatie erbij strekken... en zijn eigen interpretatie daarvan. Uh, ja. ja Want Uiteraan. je hebt je tablet hier voor je. Kan ja. je even een voorbeeld geven? Want die website staat nu open. Ja. Wat, voor, wat voor dingen zetten mensen dan erop? Uh, nou, je hebt bijvoorbeeld uh, slash b. En dat, uh, als je dat erachteraan, achter het adres tikt... dan uh, ga je naar een soort van... Um, gedeelte van de website dat eigenlijk een verzameling is van uh, allerlei onderwerpen. Dus, dus een beetje random. Um, als die gaat laden, dan hoop ik dat ik het laten zien. Eventjes probleem met de ja. verbinding. Maar wat doe jij op die website? Um, nou, ik post af en toe uh, uh, een bericht uh, waarvan ik denk van... dit zou misschien wel eens uh, hot nieuws kunnen zijn. En dan gaan heel veel mensen die daar uh, ook geïnteresseerd in zijn... Uh, ja, hun mening en hun uh, research daaraan, daarin doen... En dan hoor ik heel het kan echt van alles zijn? Ja, het kan echt van alles zijn. Kan, uh, uh, foto van mijn kat? Ja, een foto van een kat dat uh, raar doet. Of uh, een, uh, een, een document van, uh, van, van de politie wat iemand heeft gevonden. En mensen die gaan dat dan onderzoeken proberen zoveel mogelijk informatie daarover te, te posten. Ja, 7 miljoen gebruikers uh, per dag, ja, las ik. Maar die bedreiging, um, is dat iets wat je vaker ziet? Ik zie vaker bedreigingen, ja. En nou, nou is dat 4chan zo in elkaar gezet dat je niet weet wie je tegenover je hebt. Dus meestal zijn er bedreigingen naar mensen die je niet kent. En deze was anders. Is dit echt? Um, ja, dat is moeilijk te zeggen. Het, het, is, het is anders dan dat het normaal uh, op, op 4chan staat. Dus terecht dat de politie hier zo uh, optreedt? Um, een beetje, beetje overdreven, denk ik. Want het had, uh, ze hadden ook gewoon de agenten neer kunnen zetten en uh, de school beperkt openmaken... Of, proberen zoveel mogelijk structuur erin te zetten. Ja, om alles dicht te doen is een beetje ja, overdreven. De bedoeling van die website is ook dat iedereen er anoniem op kan. Hè. Daarom heeft die jongen dat natuurlijk ook gedaan. Hoe groot is de kans dat ze hem vinden? Um, ja, hoe moet ik dat zeggen? Uh, als hij het goed heeft gedaan, dan vinden ze hem niet. Dat moet je even uitleggen. Um, ja, hoe zeg je dat? Ik, ik, ik denk dat als hij verschillende dingen heeft uh, gedaan... met bijvoorbeeld een programma als Store... Uh, dan denk ik niet dat hij gevonden wordt. Oh, nou. Mitchell, bedankt yes. voor deze informatie. Yes. Tim, um, ik spreek je straks met nog meer scholieren. En we hebben inmiddels heel veel geleerd van die student. Met name ook over 4chan, hoe dat in zijn werk gaat gaan. Josephine, tot later. 2007, Amy Winehouse met Valerie. Het NOS Radio 1 Journal. Welkom. Het is bijna vijf voor half zes. Het NOS Radio 1-journaal. Sport. Luis Suarez, speler bij Liverpool. Die kan in Engeland geen goed meer doen. In de wedstrijd tegen Chelsea gisteren beet Suarez tegenstander Ivanovic in zijn arm. Volgens de technisch directeur van Liverpool heeft Suarez er duidelijk spijt van. Je kunt zien, you als je hem spreekt, hoe sorry hij is over het. you know, hij heeft zeker lot of contrition voor ons. And as part of that, he's also asked, um, that we donate the fine to the Hillsborough family support group. Um, I think he felt like he let a lot of people down yesterday and, um, you know, we'll, we'll work with Louis, as I say, uh, Brendan particularly, um, on this side of his sort of character, if you like, in his game. But, um, you know, I think hopefully that puts the matter to rest from our point of view. Soares krijgt een boete van Liverpool en die gaat naar een speciaal fonds. We zullen met hem gaan samenwerken aan deze kant van zijn karakter, zei de technisch directeur. En wat hem betreft is de kous daarmee af. Ron Jans, goedemiddag. Hallo. U was een seizoen trainer van Soares bij FC Groningen. Toen was hij ook net in Nederland in de armbijten. Gebeurt dat? Ja, in Nederland heeft hij al op een bakal een keer tegen PSV in zijn, in zijn hals uh, gebeten. Maar ja, je kunt in ieder geval uh, zeggen dat uh, dat is geen kleurloze voetballer is, uh, Luis Soares. Maar, maar, maar dit soort incidenten, pas, passen die bij, bij Soares? Ja, ik, ik, ik, ik heb natuurlijk meegemaakt. En echt, het is een, uh, een geweldige voetballer, daar ik denk ik geen discussie over. Maar het is gewoon een hartstikke leuke fan ook. Ligt heel goed in de groep, hartstikke sociaal, uh, gek met zijn uh, familie, gezinnetje. Uh, doet, doet daar ook geen gekke dingen, alleen als die wedstrijd begint... Dan wil hij gewoon ten koste van alles winnen. en dan ja, gaat hij wel eens over een grens heen. En uh, dat, nou ja, dat was gisteren natuurlijk. Uh, was dat duidelijk. Nee, hoe, kan, hoe kan het dan dat hij zo uit de bocht kan vliegen? Ja, dat, uh, dat weet ik ook niet. Kijk, uh, ik heb gewoon vier uh, spelers uit de Uruguay gehad. en uh, dan heb je altijd. Ja, dat, dat, daar groeien ze gewoon mee op uh, in, uh, in, in, in de Uruguay. Je, je moet gewoon winnen, winnen, winnen, winnen. En ze zijn gewoon in de wedstrijd heel anders. als, als op de training en ook in het normale leven. Alleen, uh, ja, dit, dit gaat wat uh, te ver, maar het gaat mij veel te ver om uh, nou, deze actie, die veroordeling. Maar ik veroordeel uh, Louis niet uh, voor altijd, maar uh, nou ja, bij, bij, bij Liverpool reageren ze ook zo. Maar het is wel zo, dit, uh, ja... Het kan een keer gebeuren, maar het is al de tweede keer, dat kan echt niet. Nee, ik wou zeggen wat u refereerde aan een incident toen hij bij Ajax speelde. Hè? Toen de, beet hij in de hals van PSVR Otmar, Otman Bakkal en dan nu dit incident. Genoeg reden voor Liverpool om hem een anger management cursus aan te bieden. Door de Engelse voetbalbond voor een Uruguayaanse voetballer. Gaat dat helpen? Ja, ik weet niet precies wat ze dan, uh, dan gaan doen. Maar het is altijd het belangrijkste. De, er is maar één oplossing. En als de... Persoon in kwestie, als hij zelf ook uh, ervan bewust is dat dit niet goed is en dat hij eraan wil werken. En wat uh, opstacht uh, de, de reactie van Louise uh, spijt beteunt. Uh, Ivanovic heeft hij persoonlijk uh, gebeld. Uh, die boete heeft hij gevraagd om dat naar een uh, goed doel uh, te doen. Uh, volgens mij de, met, met Hillsborough, met die, met die ramp toen. Dus uh, ja, het, het is wel zo. Ik werd vandaag ook gebeld door iemand van The van Guardian, een, een Engelse krant. En, uh, ja, die, die zeggen ook, hij wordt aan de ene kant een cult hero zo. Maar ik hoop wel dat dat is vanwege zijn, uh, zijn voetbalkwaliteit en niet uh, vanwege dit. Ja, hij is in de Britse pers onder meer in The Guardian genoemd... de cannibal of Anfield, de gnash of the day. Uh, heeft deze jongen nog toekomst bij zijn club Liverpool? Ja, dat... dat, dat, dat uh, uh, hij zou wel uh, een, uh, een fixe schorsing krijgen, denk ik. Maar... Ik vind dat, uh, kijk, het is niet zo dat hij, uh, uh, dat hij de hand door afgebeten heeft. Hij moet hiervoor boeten en hij zal moeten laten zien dat hij er in zijn gedrag niet, uh, iets van leert. U doet er toch maar, een beetje lichtzinnig over. Ja, dat, uh, dat kan dan. Dat mag, dat mag u vinden. Maar uh, als je met iemand hebt gewerkt en je, je, je, je weet ook dat... Uh, de incidenten gebeuren bij hem wel wat te vaak, dat die over grenzen heen gaan. Maar meestal was het uh, laten vallen om een stadsstand mee te krijgen... of uh, vragen om een kaartje, of uh, ja, de boel provoceren. Maar dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, over deze actie doe ik echt niet lichtzinnig. Nee. Alleen, uh, dat, dat vind ik ook met, met andere mensen. Uh, je verdient alweer een, uh, een kans om, uh, om te, wijzen, te bewijzen dat het beter kan. En, uh, beter kan. En, ja... Dit is een schandalige overtreding, dus niet lichtzinnig, maar uh, ik vind dat hij het uh, gewoon straks weer uh, naar na zijn staf moet uh, laten zien op het voetbalveld, uh, dat, dat het anders kan. En zoals u zei, ook een echte familieman, laten we dan hopen dat hij niet zijn kinderen bijt. Ronny Jans? Dat doet, dat doet hij echt niet hoor. Ik dank u hartelijk, goedemiddag. Oké, okay, doeg. Italië had een nationaal geschenk voor die Hollander, wegen der Kreunel.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 Bram Moscovici vindt het besluit van het Hof van Discipline dat hij het vak van advocaat niet meer mag uitoefenen. buitengewoon triest. Moscovici zei in het NWS Radio 1-journaal dat hij vindt dat de uitspraak niet in stijl was gedaan. De rechters kwamen hier nog geen tien minuten tot hun vernietigende uitspraak zonder mij ook maar één keer aan te kijken, zei hij. Inhoudelijk wil hij pas halverwege volgende maand reageren. Het Hof van Discipline in Den Bosch bekrachtigde vanmiddag in hoger beroep de eerdere uitspraak van de Raad van Discipline. Die raad schrapte Moscovici vorig jaar van het tableau omdat hij het aanzien van de advocatuur heeft geschaad. De Europese Unie heeft alle economische sancties tegen Birma opgeheven. De EU zegt een nieuw hoofdstuk te willen openen. Een wapenembargo blijft voorlopig wel gehandhaafd. De sancties waren vorig jaar al opgeschort. Het was een reactie op de hervormingen die Birma de afgelopen jaren onder president Tijn Sein heeft doorgevoerd. Human Rights Watch beschuldigde Birma in een rapport dat vandaag uitkwam van etnische zuivering. De regering zou verantwoordelijk zijn voor aanvallen van boeddhisten op islamitische minderheden. In de Russische stad Belgorod heeft een man zeker zes mensen doodgeschoten. De schutter zou eerst in een winkel voor jachtbenodigdheden drie mensen hebben gedood. De anderen zouden op straat zijn doodgeschoten. De dader is gevlucht, zijn identiteit zou bekend zijn. En de voorzitter van het Franse parlement heeft een dag voor de stemming over het homohuwelijk een poederbrief ontvangen. Volgens de afzenders, tegenstanders van het homohuwelijk, is het buskruid. In een begeleidend schrijven eisen ze dat de stemming wordt geschrapt. Frankrijk is veel verzet tegen het homohuwelijk. Het parlement keurt het homohuwelijk morgen hoogstwaarschijnlijk goed. En dat zijn de hoofdpunten. En bijwoord een gehoorende weer krijgt van Gert Jongstruik. Ja, mooi weer met veel zon en vanavond komt er vanuit het westen meer bewolking opzetten op de nadering van een zwak front. Na gaat er wat regen vallen, de temperatuur daalt naar een graad of acht. En morgen begint de dag bewolkt en vooral in de oostelijke helft van het land valt ook nog wat motregen. In de loop van de ochtend trekt de regen weg naar het oosten en vanuit het westen komt dan de zon tevoorschijn. De temperatuur loopt op naar 12 tot 15 graden. Dicht bij zee blijft de temperatuur steken op een graad of 10. De wind waait morgen uit west tot zuidwest is matig, windkracht 3 tot 4. In het gebied vrij krachtig, windkracht 5. En na morgen wordt het iets zachter met temperaturen van 15 tot 19 graden. En uiteindelijk neemt de kans op buien ook weer wat toe, maar dat zal pas in de loop van het weekend zijn. En hoe is de situatie op de Nederlandse wegen? We zijn van. Er zijn relatief veel ongelukken gebeurd. En, uh, we zien het nu op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort uh, vastlopen. Voor Muiden, twee kilometer. De linkerrijstrook is dicht. De A2 van Eindhoven naar Den Bosch die is weer vrijgegeven. was een aanrijding bij Bokstel. Zes kilometer verder vanaf Best... De A16 loopt ten alle kanten vast van Breda naar Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en de randweg van Dordrecht, 8 kilometer. Naar het zuiden eh, wordt Fiede veroorzaakt door een ongeluk op de A17 tussen Hennekilo Ambacht en de randweg van Dordrecht, inmiddels 9 kilometer. De A17 naar Roosendaal is helemaal dicht tussen knopend Klaverpolder en Moordijk na een ernstig ongeluk met twee vrachtwagens. Dat gaat nog tot na de avondspits duren. Dus eh, omrijden, dat eh, moet dan via Breda over de A16 en de A58. Op de A28 van Utrecht naar Amersfoort voor de afrit Maarn vier kilometer na een ongeluk met een vrachtwagen. Alle drie de zijn dicht. Het verkeer wordt langsgeleid via de vluchtstrook. Langhenkel kent u al van opleiding, advies en detachering voor overheid en bedrijven. Maar wist u ook dat ze een gratis spel weggeven over Nederlandse gemeenten? Kijk maar eens op langhenkel.nl.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 door hun steeds grotere macht kunt u straks niet meer kiezen naar wie u toe gaat met uw klachten. De slag om Nederland vanavond om 5:30 uur 9 bij de VPRO op Nederland 2. Volgens ons van Grant Thornton laten veel bedrijven groeimogelijkheden liggen. Zo, waar baseert u dat op? Op ervaring, intuïtie?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 Zes over half zes. Goedemiddag, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Een half uur geleden is hij opnieuw beëdigd als president van Italië... met zijn 87 jaar, Giorgio Napolitano. Applaus vanuit het parlement in Italië. Kan Napolitano de inpassen van de Italiaanse politiek weer vlot trekken? Eerst even die speech. Angelo van Schaik, onze correspondent. Wat voor indruk maakte deze man? Nou, vooral geëmotioneerd. Hij begon zijn speech even na vijf, met een uh, dankwoord aan de parlementariërs... die hem uh, met overgrote meerderheid hadden ver verkozen tot de twaalfde president van Italië. En dat deed hij met een snik. Lasciatemi innanzitutto esprimere, insieme con un omaggio che in me viene da molto lontano alle istituzioni che voi rappresentate, la gratitudine che vi debbo per avermi con così largo suffraggio eletto Presidente della Repubblica. Maar behalve geemotioneerd was hij ook streng. Hij zei eh, dat de politici de afgelopen zeven jaar, dat hij al president is geweest, ja, heel veel hebben laten liggen. Ze hebben niet datgene gedaan wat ze hadden moeten doen. Italië moeten hervormen, waardoor de situatie waarin Italië zich nu bevindt... erger is dan die had hoeven zijn. Daarnaast was hij ook nog eens een keer echt boos... want zaterdagochtend, he, na, na vijf mislukte stemmingen... kwamen de heren, uh, politici bij hem, op bezoek... om hem alsjeblieft te vragen of hij het nog één keer wilde doen. En hij zegt, dat zijn dezelfde mensen die de afgelopen zeven jaar niet hebben gedaan wat ze hadden moeten doen. En uh, nu komen ze mij vragen om de rommel op te ruimen. En daar was hij toch al boos over. Maar kan hij dat ook gaan doen, dan die rommel opruimen? Hij heeft dus een mandaat van het parlement. Uh, geeft hem een tweede termijn waar hij liever met de kleinkinderen was gaan spelen... zoals je zelf aangaf. <lacht> wat, wat kan hij nu gaan doen? Nou, er wordt voor alles gespeculeerd. Uh, het idee is dat er een bewerkt een, een de president komt... Een, een, de regering van de president. Dit is, ik zeg erbij: dit zijn allemaal speculaties, want er is nog niks zeker. Woensdag wordt bekend wat hij precies gaat doen. Uh, er wordt gezegd dat Juliana uh, Amato, oud-premier en zelfs al rechterhand van fractie, we hebben het over de jaren tachtig, dat die uh, de, in, met uh, Enrico Letta van de, van de PD, dus van de Sociaaldemocraten, en PDL-man Alfano, dus van de Koninkant, uh, met z'n drieën een nieuwe regering moeten gaan vormen. En dat ook oude bekenden, zoals Monti, terug zouden komen in die regering. Dat is wat er nu gespeculeerd wordt. Maar dan, dan heb je de volgende vraag. Door wie moet de regering ondersteund gaan worden? De PDL van Berlusconi. Ja, maar de PD, dus de partij de Democratico, de Sociaaldemocraten, dat is afgelopen vrijdag compleet ingestort. Een gedeelte wil niet met Berlusconi, een gedeelte wil wel met Berlusconi. Oftewel... Hij gaat zijn best doen. Hij zal dus iemand de opdracht gaan geven om een nieuw heen te gaan vormen. Wie dat, zei, wie dat is, is dus nog onduidelijk. Hm. Ja, maar dan is nog maar de vraag of het allemaal gaat lukken. Ik geloof niet dat we veel wijs worden van deze speculaties... en al die namen die je oplepelt, uh, Angelo. Als je daar even goed ja. gaat kijken, want er moet toch op een gegeven moment een, een, een oplossing komen. Wie, als je kijkt naar de huidige situatie met die Napolitano... die nu aan de slag gaat ja. als president... wie in de Italiaanse politiek heeft dan het meeste baat bij deze situatie? Ja, helaas. Zoveel Berlusconi. Toch wie wel. Ja, ik, ik, zal, ik dat, Gisteren kwam een zin bij mij op en die heb ik ook op Twitter gegooid... waarbij ik zei, uh, nu de stofwolken van het koningsdrama zijn opgetrokken... is er één die nog steeds lacht en dat is de Hofnare. En dat is Berlusconi. Hij heeft zijn grootste concurrent, namelijk de Partito Democratico... zien imploderen. Die bestaat niet meer. Een andere grote concurrent, Beppe Grillo, is door, wat er zaterdag gebeurd is, door Napolitano te kiezen, buitenspel gezet. Eh, hij is de lachende derde. Hij zal ook van Godeel weer kunnen gaan bepalen wie er in die regering gaat komen. En dus, ja, Silvio Berlusconi is de lachende derde en ook in de peilingen staat hij weer op winst. Maar eens kijken, terwijl toch die verkiezingen al een tijdje achter de rug liggen. De komende dagen wordt meer duidelijk wat de boze president Napolitano kan gaan uh, bewerkstelligen. Angelo van Schaik vanuit Italië, dankjewel. Ze staan vooraan bij Prinsjesdag en de dodenherdenking op de Dam in Amsterdam. De studentenweerbaarheden. Dat zijn studenten die een ceremoniële tenues, een afzetting vormen als het staatshoofd langskomt. Ook bij de inhuldiging van Willem-Alexander zijn ze aanwezig. Ze hebben hun tenues inmiddels gepast op de militaire basis in Soesterberg. Verslaggever Harro Brouwer was daarbij. Een groot depot vol met kleding van Defensie. In welke maat is dat? L? Dus, L. dus een M. Ja, het was een L. Ik Geweldig. Ja. En nu vandaag zijn er heel veel studenten. Ik ben uh, David Koster. Ik ben preces van de Leidse buiten. Dit wordt wel een hele bijzondere, 30 april. Ja, dit is ontzettend gaaf. En voor mij is het dan natuurlijk uh, ja, echt een kroon uh, op, op het werk. Omdat ik, uh, omdat ik dan de commandant van het spul ben. Nou, deze gaat passen voor jou. Die is goed. Die is goed ja. Wat is het? De riem, de slopkousen, de hoed. En misschien ben je die dag een beetje uh, gezopen en zo. Dat weet je nooit, hè. Nou, niet te geval. U helpt hier met. Uh... Met kleding en zo. Ja, meer niet. Ik ben uh, Sergeant 1, Marco Venema. En ik ben uh, werkzaam bij het DCT, het Depot Ceremoniële Tenuur. En zij komen hier hun uniform halen voor de studentenweerbaarheid. Ja. Ik denk dat heel veel mensen niet weten dat het bestaat. Nee, dat denk ik ook niet. Uh, studentenweerbaarheid zijn echt uh, studenten op een universiteit, een lid van een studentenvereniging. En vanuit die studentenvereniging uh, hebben zij een. een, ja, een een, een verbondenheid met Defensie. En zodoende uh, treden zij ook bijvoorbeeld op met Prinsjesdag... maar ook nu met de inhuldiging uh, als uh, student in een defensieuniform. uniform Links, twee, drie, vier. Hoofd rechts. Het is tijd voor de exercitie. keren pas. Ik doe het voor de eerste keer, dus ik uh, ben pas. een beetje aan het luisteren... hoe het allemaal werkt, kom maar, maar het, uh, het gaat prima. Je voelt je wel meteen in het leger zo, hè? Ja, bijna wel. Hè? Je zag net dus dat er meerdere mensen wel ervaring mee hadden... sommigen niet. Dus we gaan ze gewoon stap voor stap doornemen. Op de plaats. Rust. Ja, dan kom je in de eerste rust, hè? Neem weer actieve houding aan. Je kijkt goed naar voren. Wat is er moeilijk aan? Uh, het is niet super lastig. Het is gewoon veel oefenen. Je moet zorgen dat je goed op elkaar bent heerswild. Op een gegeven moment gaat het soepel. onder links. Het is wel even iets anders dan in de kroeg hangen. dit, hè? Ja, zeker. Ja, en dat zijn ze niet gewend, natuurlijk, zou je zeggen. Want uh, de meeste studenten hangen al helemaal in de kroeg. Hè? Zoals je weet. Maar dit gaat uh, prima. En Ik hoop dat het dus uh, met 30 april precies hetzelfde gaat. Dan zijn wij tevreden. We hebben twee hoeven vandaag, het komt goed. Voorwaarts, Mars! En de studenten marcheren weer verder. Mars. Nog een rondje over de parkeerplaats. Goed oefenen, daar gaat het om. Die zijn er mooi klaar voor, die uh, studenten. En dan hebben we natuurlijk de kwestie met een grote K: het Koningslied. Afgelopen weekend teruggetrokken door componist John Eubank. En de vraag is natuurlijk nu, hoe nu verder? Sinds zondagochtend is het puzzel er geblazen voor het Nationaal Comité Inhuldiging. We gaan naar de Hofstad voor nieuws uit Den Haag. M.G. Boer, wat is de uitkomst? Nou ja, het Nationaal Comité Inhuldiging heeft vanmiddag vergaderd hier in Den Haag... Eh, bij het Ministerie van Algemene Zaken. En Joop van der Ende, eh, een van de leden van dat Nationaal Comité... die kwam zojuist naar buiten en vertelde hoe het verder gaat met het Koningslied. We hebben eigenlijk geconcludeerd dat de opdracht die we als comité gegeven hebben, eh, maakt nog niet. In uw opdracht hebben we gegeven aan de NPO, de publieke omroep. En die hebben allerlei componisten benaderd. En uiteindelijk is eh, gekozen voor John Dubank, eh, die meer dan twintig nummer één hits gemaakt heeft in zijn leven. En die heeft een, een lied gecomponeerd. Maar wij hebben de opdracht meegegeven, laat het tekst voortkomen uit alle suggesties van de Nederlanders. Er zijn meer dan 3000 suggesties binnengekomen. En eigenlijk hebben we geconcludeerd dat het, het harnas waar we hem ingeduwd hebben... dat dat toch wel een beperking met zich meebracht. Maar het lied is uitgekomen. Er is heel veel kritiek, maar er is ook heel veel positieve. Er is net een enquête geweest dat 40% van de Nederlanders vindt het niet goed... en 60% van de Nederlanders vindt het wel goed... En we hebben net de hitlijsten gezien, dat staat nummer 1. Scholen hebben het ingestudeerd. Dus hoe moeilijk kan het zijn? We hebben het over een lied, meer niet. En dat lied, dat gaan we op 30 april gewoon... met al die artiesten die daar aan gewerkt hebben, 51 artiesten... gaan we in Rotterdam een groot mesing-concert doen. Maar één deel is het lied, het Koningslied... En wij steunen als comité de artiesten, wij steunen John Jubank. En wij gaan op 30 april met elkaar een hele vrolijke, leuke dag hebben. John Jouwink heeft gezegd, ik wil niet meer de man zijn waar alle kritiek naartoe gaat. Laat mij even weg, ik ben er even niet meer. Het is nu in het publiek domein, het is uitgegeven. Je kunt het nummer downloaden en ga ze maar door. Dat wordt in grote talen gedaan. Dus dit is het lied. Ja, dit is dus wat het is, he, zegt Joop van den Ende. Hier moeten we het meedoen, 30 april. En ja, in zekere zin zegt hij ook: wij als comité zijn uiteindelijk verantwoordelijk... voor wat er ontstaan is aan chaos de afgelopen dagen. En dat lag volgens hem dus aan de complexe opdracht die het comité meegegeven heeft. Dat al die mensen zich uh, uh, ermee konden bemoeien, zinnen konden indienen en dat soort zaken. Maar uh, dit is dus het koningslied. En er was een enquête aangekoppeld. 60 van de Nederlanders vinden het een goed, een goed lied. Ja, dat blijkt dus. Uh, waar die enquête precies vandaan komt, weet ik niet. Want... Uh, dat zei Joop van den Ende net. Of zij zelf heel snel een enquête hebben uitgezet. Maar volgens hem heeft 40% kritiek, 60% niet. Hij kon die kritiek ook best wel een beetje begrijpen, zei hij. Maar uh, aan de andere kant vindt 60% het dus een, een mooi lied. En daar uh, houden ze het dus maar op. En in de woorden van Joop van den Ende: we hebben het over een lied, meer niet. Het nieuws vanuit de Hofstad, me dank woord, dankjewel. Er waren wat ongelukken op de wegen met als gevolg een aantal files. Wijnand Zwaar, waar staan ze? Ja, vooral op de A17 van Dordrecht naar Roosendaal. Daar ging het goed mis met een aantal vrachtwagens bij Moerdijk. Die weg is nog de hele avondspits dicht, tot na de avondspits zelfs. Het loopt ook vast op de A16 daardoor in beide richtingen. Dus verkeer richting Roosendaal vanuit Rotterdam kan beter omrijden via de A29. En de A28 loopt vast vanuit Utrecht na een ongeluk bij Soesterberg. Drie rijstroken zijn dicht, het verkeer moet er langs via de vluchtstrook. Het Overduk op Twitter. En een opmerkelijke tweet vanmiddag kwam van Apenstaart Sabine VD Putte, 168 volgers en haar 73ste tweet is deze. Er zit een systeem achter de Oranje Waanzin. Mevrouw van de Putten, goedemiddag. Goedemiddag. Eerst maar even introduceren. U bent correspondent voor de Vlaamse omroep, de VRT. Standplaats Den Haag. Gaan we meteen naar uw tweet van vandaag. De Oranje Waanzin, is het echt zo erg? Wel, ik vrees dat het uh, waanzinnig wordt. We zitten nu nog in uh, de aanlooptijd en uh, naar Vlaamse normen is het al behoorlijk waanzinnig, maar het wordt natuurlijk steeds erger, hè, met als uh, summum volgende week dinsdag. Wat is er zo waanzinnig aan? Wel wat mij opviel bij de presentatie van alle festiviteiten door het Nationaal Comité Inguldiging, ik was op die persconferentie, dat was dat alles toen al meteen georganiseerd was. De oranje gekte, zoals wij die ook in België noemen, die is eigenlijk heel zorgvuldig geregisseerd. Dus alles was toen al in detail uitgestippeld, geregeld. Het was precies bekend wat mensen zouden moeten doen. Kinderen zullen sporten, grote mensen zullen een lied zingen. Hetzelfde lied, op hetzelfde moment. En um, ja, dat is naar Vlaamse normen heel vreemd. Dat je zo zou laten leiden door een overheid die dat allemaal dicteert. Want u schrijft het ook op de website van de VRT, u schrijft dat is een interessant punt ook. Hè? De oranje machinerie ontstaat door de alles sturende werking van de Nederlandse overheid. Zijn wij zo gewillig als Nederlanders? En dat vraag ik natuurlijk aan u als buitenstaander. Ja, dat vind ik wel. Dat valt mij hier heel erg op. Ik volg Nederland al heel lang en woon nu sinds januari in Den Haag. En die ja die sturende overheersing van de overheid, die is overal. Nu moet ik zeggen, wij als Vlamingen, Belgen hebben een heel andere positie tegenover de overheid. Hè? De die overheid dan? Dat is een beetje de vijand. Wij zijn. Ik ben een beetje bang als we een politieagent zien. Hier niet. Hier is de politie je vriend. En dat vinden wij heel raar. Nu is wij een heel... verschil. Ver vertrouwen versus wantrouwen. Ja, precies. Wij wantrouwen de overheid. De overheid is de vijand. En dat zou dan weer te maken hebben met het feit dat wij eeuwen zijn overheerst door vreemde volkeren. En jullie niet. <laughs> okay. Maar hoe verklaart u dan, als, u deze, als we deze gedachtegang even doortrekken, hoe verklaart u dan de massale reactie toch tegen het Koningslied? Ja, dat is wel opmerkelijk. Je zou er een soort onderhuidsverzet in kunnen zien eh, tegen die uh, overheersing uh, van de overheid. Al denk ik dat het ook maar façade is. Ik denk dat er uh, een alternatief komt en dat dat alternatief ook weer massaal zal worden meegezongen door iedereen. Mevrouw van der Putten, volgende week dinsdag. Uh, de gekte is dan compleet. De waanzin die u beschrijft. Gaat u erbij zijn of vluchten we het land? Ik uh, moet er naartoe. Ik ga zelfs een paar dagen naar Amsterdam en moet het allemaal meemaken. Van het begin tot het bittere einde. Het moet. Ja, maar ik doe het ook wel graag. Sabine van der Putten van de VRT, dank u wel. Dank u wel. Van half vijf tot half zeven. Het NOS Radio 1 Journaal. Met Tim Overdik.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 Human van The Killers. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. heet wat, Jong. Federale aanklagers in de VS zijn bezig met de voorbereidingen... voor de aanklacht tegen Djokhar Tsarnaev... die verdacht wordt van de bomaanslag op de marathon van Boston. Onder meer de BBC meldt dat de aanklager de doodstraf kan eisen... als Tsarnaev wordt beschuldigd van het gebruik van een massavernietigingswapen. De Britse publieke omroep sprak met mensen in Boston... over het feit dat de verdachte in dit geval niet het recht heeft om te zwijgen. Het feit dat een verdachte een fundamenteel recht ontzegd wordt... roept uiteenlopende reacties op. Voor een crime van uh, de magnitude van dit... Ik denk dat je je rechten wilt geven als je iets zoiets zoiets doet. Als er een atrociteit zoiets is. Het like I mean, is niet hoe ernstig het is. Je moet je rechten niet wilt geven of iets zoiets. Het voordeel van het justitie systeem is dat we iedereen. De ene spreker zegt dat iemand die zoiets ergens doet zijn rechten verspeelt. De andere zegt dat die rechten er niet voor niet zijn, omdat voor het Amerikaanse juridisch systeem iedereen gelijk is. Waardering voor premier Rutte, die vandaag in Den Haag... het slachtoffer van een dodelijk ongeval bijstond. Diverse twitteraars noemen het bijzonder en knap van Rutte. Cynische opmerkingen kunnen rekenen op een snelle veroordeling. Ongepast en respectloos. Hoewel je ook realistisch moet zijn, merkt een twitteraar op... zijn er nou echt mensen die denken dat Rutte zou zijn doorgelopen? Veel twitter-commentaar op de situatie in Leiden... waar de scholen vandaag dicht waren, omdat een oud-leerling... zo is de verdenking van de British School in Voorschoten... dreigde met een schietpartij. Hier is het bericht van die gek, schrijft een twitteraar... met een link naar de tekst die de jongen op het internetforum 4chan zette. In die tekst zegt de dreiger dat hij zijn leraar zal doodschieten... samen met zoveel mogelijk medeleerlingen. Tweeps die wat meer van computers weten maken dan belachelijk... omdat hij dacht dat hij niet gevonden zou worden. Omdat hij achter een zogeheten proxy zat. Niet dus. Domme, domme jongen is het oordeel. Over het Koningslied, dat is al genoeg gezegd, zou je zeggen. Zeker niet na het nieuws dat het lied gewoon doorgaat. Twitter ontploft weer zoals het heet. Na al die ergernissen de afgelopen dagen... begint op sociale media ook de meligheid toe te slaan. Zo biedt iemand een t-shirt aan met de tekst... het shirt die je wist wat zou komen. Bestel door de regen en de wind 20 euro. Misschien toch wat prijzig. En ongeveer 10 seconden nadat Moscovici te horen kreeg... dat hij nooit meer als advocaat mag werken... kwam de opmerking van Johnny Quit van Geen Stijl. Nou, Bram, de dag die je wist dat zou komen, is eindelijk hier. Twee andere citaten over de ex-advocaat. Televisiecarrière Moscovici niet langer gehinderd door advocatenpraktijk. En van Geert Wilders, geroyeerd of niet... Bram Moscovici is voor mij de beste advocaat van Nederland. Presenteren is uh, soms een uh, uh, lastig vak. Mm. <coughs> en, nou ja, je moet goed op je woord letten ook. Ondervond uh, ook een beginnend presentator van de zender KFYR in de staat North Dakota. The Dreams in Motion Organization has a fun time for the disabled. A deadly avalanche kills five in Colorado. You're watching the evening Sunday on NBC North Dakota News. Your news leader in high definition. Gay Fucking shit. Good evening, I'm Van Tu. You may Thank have you. seen our newest one A.J. on NBC, North Dakota News, and he'll be joining the Weekend News team as my co-anchor. Ik geloof niet dat we dat hoeven te vertalen, wat hij daar zei dat bij zijn eerste niet, woorden. Nee, nee. Uh, inmiddels een ex-collega van ons, hij hakkelde zich door de headlines... en was daarna duidelijk niet blij met zichzelf. Zijn co-presentator was hoorbaar van haar stuk gebracht. Zijn baas ook, de debutant, werd meteen na de uitzending geschorst. Op sociale media krijgt hij veel steun, maar hij zelf geeft op Twitter toe... dat had niet slechter kunnen gaan. We vloeken op televisie. Ik heb nooit gedaan. Welke keer op de radio? Lang Ik ook. Geleden. Ik ja. ook. Heel lang geleden. Maar we zitten er nog steeds. Precies. Onze basisvergevingsgezind. vergevingsgezind. We gaan kijken naar Twitter. Uh, op het nieuws van het koningslid. Of, weet je wat? We zetten Twitter gewoon even uit. Ook oh, Dinsdag 30 april. De troonsvissering. Radio 1 is erbij. Van maandagavond 7 uur tot dinsdagavond 11 uur. Het lijkt me een goed moment om deze stap nu daadwerkelijk te nemen.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 De Mont Blanc is de hoogste berg van Europa. Een andere fabel. Interim professionals zijn duurder dan vaste medewerkers. Benieuwd wat een vaste medewerker werkelijk kost? Kijk op vastofinterim.nl. Jod maakt wendbaar. Ook logisch bij je hosting. Gratis software om je website te maken. Geachte mevrouw van Sabbe van de Kringkatering.